En een voorspoedige start. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De kanselier van Oostenrijk, Kurz, pleit voor aanpassing van het vluchtelingenbeleid in de Europese Unie. Hij wil niet dat lidstaten een verplicht aantal vluchtelingen moeten opnemen. Kurz sluit zich daarmee aan bij Oost-Europese landen als Polen, Hongarije en Tsjechië... die al langer strijden tegen vluchtelingenquota binnen de EU. In Bieltaam zondag zegt Kurz dat hij vindt dat de lidstaten zelf moeten bepalen... of en hoeveel mensen ze zullen ontvangen... Als we dit pad blijven volgen, zullen we de Europese Unie alleen verder verdelen, zegt Koets. Twee jaar geleden besloot de EU tot een quotasysteem om de aankomstlanden te ontlasten. Dat verloopt stroef door het Oost-Europese Verzet daartegen. In Albelo is vannacht een ambulancemedewerker mishandeld. De ambulance was op weg naar een melding in het centrum en werd gehinderd door jongeren in een auto. Toen de medewerker uitstapte om hulp te verlenen, werd hij door diezelfde jongeren beetgepakt, tegen de ambulance gedrukt en uitgescholden. En wist met een noodknop de politie te waarschuwen. De ambulance-medewerker raakte licht gewond. Naar aanleiding van de mishandeling heeft de politie een inwoner van Almelo aangehouden. Frankrijk zet bijna 100.000 agenten en militairen in om mogelijke terroristische doelen te bewaken. Ze worden ingezet bij kerstmarkten, winkelcentra en treinstations. De dreiging is onverminderd hoog, zegt de Franse regering. Alleen al in Parijs zijn deze kerst 7.000 extra politiemensen op de been om te patrouilleren bij kerken. Michael Bogert is terug bij wielerploeg Team Roompot. Na een schorsing van twee jaar wordt hij weer ploegleider. Bogert mocht van wielerunie UCI twee jaar niet actief zijn... na zijn bekentenis dat hij tijdens zijn profcarrière doping had gebruikt. Vijf jaar geleden was Bogert een van de oprichters van de Roompot wielerploeg. Het weer, grijs weer, met wat lichte regen of motregen. Vrij veel wind, en het wordt 9 tot 11 graden.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 ZFM Het is niet heel groot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 Thank <laughs>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 Sipping whiskey need, highest floor of the Bowery. Smile.